bomen aangeplant voor de eucalyptusolie. Bij hoge temperaturen wordt die olie snel brandbaar. Ook is er kritiek op de hulpdiensten, omdat die het nalieten om een weg in het rampgebied af te sluiten, waardoor tientallen mensen in hun auto's omkwamen. De regering van Portugal heeft toegegeven dat er communicatieproblemen waren bij de bestrijding van het vuur. De politie wil een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Volgens korpschef Akerboom is dat nodig om agenten en burgers... rond de jaarwisseling te beschermen tegen vuurwerk. Uit onderzoek van TNO blijkt dat vuurwerk in de loop van de tijd... steeds krachtiger is geworden en daarmee de kans op gehoorschade steeds groter. Schilden en ruiten van politieauto's zijn vaak niet tegen het vuurwerk bestand. Akerboom zegt dat hij zijn mensen en dieren niet meer tegen dit vuurwerk kan beschermen. Het weer, zon, ook wat bewolking. Het wordt 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. Op de stranden is er kans op wind van zee. Ook morgen zonnig in het noorden wat minder warm. In het midden en zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Ook woensdag is het grotendeels zomers. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files op de A4 Den Haag-Amsterdam... bij het Nieuwe Meer 4 kilometer...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 De papagai werkt als volgt. Je roept iets tegen zo'n beest en een paar tellen later hoor je precies datgene wat je zo even geroepen hebt weer terugklinken. Ik zal het u demonstreren. Larre? Larre? Ja? <lacht> Hé. Hey. Ja. Wat is er nou ja? Dat is toch geen antwoord? Ja, dat is nog geen reactie. Lorre! Zeg het eens. Kopje, krouw! Kopje, krauw! Ja, ik hoor je wel. <laughs> Wat is dat nou? kun jij mij verstaan, je rare papegaai? Hij praat me helemaal niet na, de grappenmaker. Hij praat gewoon terug. Hoe is je naam? Lorre. Ja, zie je wel. Hoe zei je? Lorre. Hoe is het mogelijk, hè? Lorre. Ik, ik trouw. Wat is dat nou? Kun je mij verstaan, rare papegaai? Hij praat me helemaal niet na, de grappenmaker. Hij praat gewoon terug. Hoe is je naam? Lorre. Jawel. Hoe zeg je? Larre. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk, hè? Ik praat jou na. Ik praat jou na. Ja, zo ken ik je weer. Jij praat mij na. Jij praat mij Jij na. Jij praat mij na. Dan praat ik weer na. Dat is een hele intelligente papegaai, hè? Even uittesten hoe, hoe intelligent hij precies is. Larre, let heel goed op. Hoeveel is 1 plus 1? Twee. Kijk eens aan, netjes. En hoeveel is 1 maal 1. Twee. Dat trappen ze altijd weer in. Dat is zo leuk. Hij is toch niet zo intelligent als ik dacht. hoor. Hoeveel is één maal één? Twee. Nee, dat is niet goed. Hij uh, snapt het toch niet goed. Het is heel eenvoudig. Eén maal één. Ik doe het je heel duidelijk voor. Hier komt hij. Ja, één maal één. Ik geef jou, papagaai, één maal één pinda. Oh, wat een gebeurtenis, hè? Je maakt wat meer in zo'n kooitje. Nou, hoeveel pinda's heb je daar? Tel maar rustig. Je hebt nu één pinda. Ja, maar. Wat nou weer ja, maar? En kunnen er wel twee in zitten? Ja hoor. Er kunnen er wel twee inzien. Heb je dan nou nooit de tafels gehad op school vroeger? Hier, kijk, dit is even goed na. Oefenboekje met tafels voor het basisonderwijs. Kijk eens even goed na. Er is een probleem. Nou, dan is er weer een probleem. Wat dan? Niets uit deze uitgraven maar worden vermenigvuldigd... zonder uitdrukkelijke toestemming van de <lacht> Oefenboekje met tafels voor het basisonderwijs. Niet zijn deze uitgaven, maar worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. <lacht> ja, hè? handig boekje. Nou, waar die weer valideert. Hier, de eerste som. Kom op. 7,5 x 60. Veel te moeilijk. Ach, natuurlijk niet. Dan kun je dat vereenvoudigen, Dat weet je ook wel. 7,5 maal 60 is gelijk aan 15 maal 30. 15 maal 30 staat weer gelijk aan 30 maal 15. 30 maal 15 staat weer gelijk aan 60 maal 7,5. En 60 maal 7,5 is... 4,5. Oh, voilà. <lacht> dat is allemaal niet zo moeilijk. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Dat is allemaal wetenschap. Dat is niet zo moeilijk. Stel niks voor. Oh, dit is een hele mooie voor Op je lichaam... een papagaai. Heeft in zijn bakje 120 gepelde pinda's. Gepelde, hè? Let op, gepelde pinda's. 120, de bofkon. De papagaai heeft van die 120 pinda's 1 derde op. Hoeveel pinda's heeft die papagaai dan nog in zijn bakje? 119, 2 derde. 119, 1 derde. 119, 2 derde. Wie er 1 derde bij is 120. Dus 120 met 1 derde is 119, 2 derde. 193, 30. Hoe komt het dan hier is 190, 1, 30 met hier? Uh, 131 met 119, dus. 2. Zoveel gaat het boekje niet, geloof ik hoor. Nee, is niet goed. Waarom niet? Ja, dat weet ik ook niet. De vraag je doorberekenen, 2 en 2 is 4, waarom niet? En dan wil je in de lege, gewoon stellen uit je kop, dat weet ik ook niet, is niet goed. Tuurlijk wel. Nee, dat is niet goed, dat moet 80 zijn. Tachtig. <lacht> ja, dat moet 80 zijn. En ik kan het weten ook, want ik heb geregeld op de school een 10 gehaald. Nou, werkelijk waar, dames en heren, ik heb vroeger op school geregeld een 10 gehaald. Een 10, en weet jij waarvoor? IQ. <lacht> IQ. Hier heb jij je, je pinda, ja, hier heb jij je, je boekje. Je bestudeerde de staf nog, maar dat is goed. Aan het eind van het schooljaar kom ik bij je terug en dan overhoor ik je begrepen? Oh jawel. Eind van het schooljaar. 5 augustus, daar ben ik terug. Dan ben ik 4 augustus vertrokken. Wat is dat nou weer? Wat zei jij? Nou ben ik 4 augustus vertrokken. zei, ja, dan ben ik 4 augustus vertrokken. oh ja? Nou dan ben ik 3 augustus terug. Dan ben ik 2 augustus vertrokken. Nou dan ben ik 1 augustus terug. Heb ik hem, heb ik hem. Dan ben ik half augustus vertrokken. <tog> Ja, dat was natuurlijk Herman Vinkers met zijn conferentie over de papagaai. En dit is KC uh, and the Sunshine Band met Please Don't. In de sunshine, Band. please don't grow. Ja, dat zijn van die kreten Die meestal niet zoveel zin meer hebben. Want als iemand besloten heeft om weg te gaan. Ja, is het meestal wel uh, hè, gebeurd met, uh, met de liefde. Nou, als je dit nummer opzet, niet hoor. Nee. Dan komen ze weer terugrennen. <laughs> ja, met dit nummer. Oh jee, succes gegarandeerd. We zullen het eens vragen aan Joop, want die <laughs> heeft verstand van de lied. Hij is eigenlijk, eigenlijk dolie. Hij is liefdesmakelaar, in zijn antwoord. Is dat, is dat zo, Joop? Ja. Klopt dat? Wat hoor ik nou? Ja, dat is volledig nieuw voor mij, hoor. Ja, voor mij ook. <laughs> ik kom weer uit Charles' hele grote duim, denk ik. Ja, ja, ja, ja. daar kan niet wat van, hè, Heb man. jij die auto's om in elkaar gereden op de boulevard vanmorgen? Het ja, met zijn Me, scootmobiel. Met zijn ja. Met zijn Maserati. Ik zeg wel tegen Dolm, ik heb Joop nou weer uitgehaald. Oh, oh, oh. Er is nog wel een bende daar, hè. Nou, wat een rafage Joop, hè. Ja, echt. Oh, ja, nou, ongelooflijk. Dat is nou ja, het is, hoor. Dan ja. nee, heeft hij geen 30 gereden hoor, dat kun je voor mij wel aannemen. Nee, dat, dat, dat uh, kan je inderdaad zo wel stellen hoor. Ja, ja jeetje uh, mina. Het ja. was toch geen Maserati van meneer Blekenmolen, hè, want dan, uh, hè, daar heb ik nee, Zo te zien niet. Nee, er stond geen reclame op, in ieder geval, op de ah, foto. Oké, okay, mm. oké. Okay. Mm. Ja, nou, goedemiddag ja, Joop, laten we daar eens ja, mee beginnen ja, eigenlijk, hè. Uh, <laughs> uh, uh, <laughs> uh, ja, natuurlijk, ja. Ja, want zoals u weet, luisteraars, is uh, Joop uh, eigenlijk elke maandag uh, paraat om kwart over één... om ons bij te praten over wat er het afgelopen weekend nou, wat allemaal wat in Zandvoort heeft dolly, plaatsgevonden. Nou, ja, ik hou dat paraat maar eventjes onder voorbehoud, want wat dan? ik zie elke keer weer van die telefoon. Ja, oké. Okay. Ja, ik, zei, ik zei ook bijna. Hè? Ja, dat komt op dat ik, Ja, precies. Dat komt omdat ik dan natuurlijk. Maar dan goed, ik laat het woord aan Dolly bellen. Dat, ik, dat klinkt heel anders. He. Ja, oké. Klinkt die bel heel anders. Zie he. jongen, jongen, nou goed, jongen. Ja. Ja, ja, nou goed, we hebben alweer 42 gewaffeld zo. Ja, ja. Het is, is weer een energierend weekend geweest. Toch wel? Voor mij in ieder geval. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Was weer een boel te doen? Ik hoefde me niet te vervelen. Absoluut. Kijk eens aan. Vertel, ja. vertel. We, zijn, we hangen aan je lippen. Ja, uh, ik figuurlijk. begin bij gewoon bij de zaterdag. Want de vrijdag was eigenlijk al met de halve finale van de staalvoetbalsoornooi. Ja. Daar, daar ben ik van groot deel bij geweest, niet alles. Uh, dus ik wil wel zo meteen over de finale hebben. Maar dat het later aan bod. Oké. Okay. Want zaterdag begon eigenlijk met uh, het college de wijk in. Oh. Ontzettend ja. leuk initiatief van ja. het college. En van de gemeente Zandvoort. De collegeleden, ondersteund door ambtenaren fietsen dan door bepaalde wijken. Afgelopen ja. uh, zaterdag was dat in de Noord en van uh, en uh, de Ja. En ik moet je zeggen, na de eerste keer, ik denk dat uh, dat, dat, dat artikel wat ik toen heb gewoon impact heeft gehad. Want er zijn zo ontzettend veel vragen gekomen. Oh. De mensen hebben het ontzettend leuk opgevangen. Geweldig. Uh, uh, uh, en uh, de burgemeester sprak ik een dag later, toevallig ergens anders met een andere gelegenheid. Zo mm -hmm. was het gisteren? Want ik moest... Weer, uiteraard moest ik weer op, op een gedeelte van het van het uh, van het parcours moest ik weer weg. Yeah. En uh, hij zegt: nou, het is ongelooflijk wat die mensen blij zijn dat we komen. Oh. Ja, ja. Wat leuk. Ja, ze zijn aanspreekbaar. Uh, yeah. ze, ze, ze nemen de tijd voor je. Als ze yeah. direct antwoord geven, hebben, hè, krijg je dat direct op vragen. Ja. Yeah. En anders anders wordt het bekeken. Met name die yeah. ambtenaren die kijken dan wat er aan gedaan zou kunnen gaan worden, ja. dat is dan voor een later uh, om dat op te pakken. Mm -hmm. Maar het, het is allemaal goed ontvangen en het college is ontzettend blij mee. Ja. En weet nu eigenlijk wat er in bepaalde wijken speelt. Met, en in hier noord bijvoorbeeld is het de veiligheid. Ja. Er zijn twee, twee groepen jongeren te zijn die nogal huishouden daar. Oh, weet je. En, um, ja, ja, ja, en, en veilig is heel anders. Ja, ik, ik geloof ze graag. Ja. Het college is ook met ze in de discussie. En overleg gegaan uh, tijdens uh, de koffie rondje in het yeah. pluspunt. Yeah. En er kwamen ik kwam in naar boven en denk ik, oh zo, daar, uh, dat had ik nooit verwacht. Maar oh. het is, gebeurt wel in het Nieuw-Noord, okay. in die wijk. Ja, ja. En, en bepaalde mensen die, die voelden zich daar niet veilig bij en mm -hmm. daar kan ik me alles bij voorstellen. ja. Yeah. Maar goed, er wordt aan gewerkt door ja. de burgemeester. De burgemeester heeft de portefeuille veiligheid. Ja. Uh, samen met de, met de politie en ja. uh, de hulpdiensten en ja. de pluskund, onder ja. andere het uh, sociaal wijkteam doet mee. Mm -hmm. Om dat uh, op te kunnen lossen. Het is een, een, een, een verhaal. En uh, ja, ik hoop dat het uh, op den duur toch uh, uh, tot het uh, tot het verleden gaat behoren. Ja, dat tot... is zeker te uh, hopen. Ja. Ja, je, je schiet er helemaal niks mee op. Nee, nou, nee. Heel vervelend. Heel naar. Nou ja, dan uh, s'avonds was er natuurlijk een grote zafelbotten hoor. Ja. En uh, tot mijn verrassing ja. heeft is dat niet gewonnen door uh, bergtotaal techniek uh, slash de meer in. Oh. Die gingen onderuit tegen een team met vreemden ja. uh, van uh, Sectime. Allemaal met, uh, uh, met buitenlandse roots. Ja. Die ontzettend handig zijn met een bal. En met name in de zaal. Ja. Met, met, met, met de voetbal. Ja. En uh, ze gingen dan toch nog met 5-3 de Bietenbrug op voort. En dat, dat is de eerste wedstrijd die ze van het uh, toernooi verloren. En eigenlijk de eerste wedstrijd in drie jaar die ze hebben verloren. Okay. Vier seizoenen. Want de ja. laatste drie seizoenen hebben ze gewonnen. Alles. Ja. Ze zijn dus kampioen geworden en dit jaar voor het eerst, dus in vier jaar, hebben ze een wedstrijd verloren. Uh, en ja, ik laat het al vertellen door x examen van de jongens van uh, volgende dag krijgen ze een pakkie van ons. Ja, ja. <laughs> dus hebben we hebben een mooi vooruitzicht. Ja, ja, er was ook nog ja. een finale van, van jeugd. Uh, dat is uh, geboren eigenlijk uit het feit dat vier teams hadden afgeschud, vlak voordat het nooit begon. Oh. Uh, die ruimte was dus al, al helemaal uh, ingedeeld. Ja. En men is uh, naar uh, SV Samford gegaan met een verzoek om een paar jeugdteams samen te stellen. En ik zal je vertellen, die jeugdjes waren binnen drie minuten vol. Oh, echt? Dat leeft, dat leeft geweldig bij, bij de jeugd, blijkbaar. Wat goed. Wat en goed. je zag ook hele leuke wedstrijden. Ze moeten nog het einde van de leren, ja. de regels moeten zich aan gaan houden. Want die ja. zijn alleen met veldverbal gewend. En dat ja. is toch anders. Ja, natuurlijk. Maar uh, een, een leuke wedstrijden gezien. En, nou... De nummer 1 die uit de voorrondes uh, vandaan kwam, ja. want er zijn niks aan de voorrondes geweest, uh, die werd uiteindelijk in de finale laatste. Ongelooflijk. Hey. Ja. Nou. Maar hey. heel leuk, leuke wedstrijd. Prassend. De finale werd beslist met penalties, want ja. het was 0-0 na 2 keer 20 minuten. Nee, ja. 13 minuten speelden ze. Ja. En dan penalties, ja, dat is altijd spannend natuurlijk. Ja. Heel leuk. Ja. Leuk, Goed. nou zeker. Ja. weer uiteraard. Ja. Dan is uh, gisteren, ik denk dat je daar wel over zal hebben gehad, is uh, de nieuwe Europese kampioen de zandse bekend Ja, bekendgemaakt. Ja, ja. uh, en hier een prachtig mooi beeld heeft gemaakt dat bij de ingang van uh, uh, het zandse ja. En staat. Um, deze keer uh, is het thema van het zandse Hollandse Meesters en daar krijgt in het zandse uh, museum uh, medewerking van x aantal bekende, hele bekende uh, uh, musea. Ja. Die, uh, die ondersteunen dat. Ja. En het is allemaal ter ere van de, de, een toonstelling, op, die begint op 7 oktober in de Hermitage Amsterdam, ja. waar de Hermitage Amsterdam 50 uh, doeken van Hollandse Meesters, mm -hmm. dus dat is dan eigenlijk bedoeld uit de 16-17e e en eeuw, ja. de leen krijgt voor een expositie. Uh, Hollandse Meesters in de Hermitage Amsterdam, die loopt tot, uh, ik meen, mei 2018, en die ja. is absoluut een, een bezoek waard in Amsterdam bij de Hermitage. Ja. Ja om dat thema dus uh, voor te kunnen zetten is men in samenspraak gegaan met uh, het Escherhuis onder andere, uh, of tenminste Escher in het Paleis in Den Haag, en met het uh, Rijkskabinet uh, ja. van het Rijksmuseum, ja. uh, met uh, het Amsterdamse museum uh, en, ik, en nog een extra aantal. Uh, en natuurlijk uiteraard de uh, Hermitage Amsterdam. Ja. En daar is een heel mooi samenwerkingsproject gekomen. In Amsterdam gaan ook uh, uh, beelden, zandsculpturen moet ik eigenlijk zeggen te reizen. en dan kan men een mooie route maken door Amsterdam en Zandvoort. Mm. Geweldig, ze zullen in Zandvoort blijven staan tot uh, begin november, ergens. En uh, ja, ja, je kan ze niet missen. Je kan het niet opwijzen, ja, ja, ja. want ze zijn, nog, ze zijn nog wel groot. Nou hè? Prachtig mooi uit. Ja, geweldig. Ja. Nou ja, en dan heb ik nog voor de krant een ander moeten doen, maar dat, uh, dat lees ook uh, nog, nog één ding. Ja. Zaterdag ja. was er uh, bij de brandweer is de Nationale Herdenkingsdag voor de Nationale Brandvlieden. Over oh ja. brandvlieden die tijdens hun werk zijn omgekomen. Is dat in Zandvoort ook dan, geweest? In Zandvoort is nog gelukkig nog nooit iemand omgekomen. Zoals die informatie heb ik. Ja, maar, maar wel de herdenking. Ik, ja, Ze doen daarmee. allemaal mee. Zandvoort ja. in ieder geval met die herdenking. Ja. En om 12 uur exact gaan er uh, twee brandvlieden met z'n twee spuiten. Ja. Gaan tegen elkaar inspuiten. Mm -hmm. En vormen dan eens de ereteken. Ten ja. ere van de hier omgekomen brandvlieden. Mm. Dat was erg mooi. Uh, ook daar komt er uiteraard een klein verslag van in de Zandvoortse brand. Ja. Oh, en dan zondagmiddag hadden we nog uh, van New Wave, hadden we het een en het ander. in de Krocht. Dat was een heel apart uh, concert, want normaal gesproken heeft New Wave twee concerten op de maandagavonden in de Krocht. Je hebt voor de luisteraars, is het, dat is de muziekschool hè, in Zandvoort. De muziekschool, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Normaal doen dus ze op maandag, de uh, data weet ik niet uit mijn hoofd, en die komt ongetwijfeld in de krant te staan hebben ze op maandag een, een voorstelling van allerlei uh, um, leerlingen. Ja. En er is eentje met uh, en dat doen ze dan in de zaal zelf, op, op, dus in de niet op het podium. Nee. En ze hebben één uh, avond uh, voor de, de rockgroepen en de rockleerlingen ja. uh, uh, op mm -hmm. het podium. Ja. En, maar nooit op zondag. Nou, dit was een speciale. Oké. Okay. Ik weet nog niet precies. Ik moet nog aan Leo Sanders, de directeur, vragen. Wat nou, hij heeft het al verteld, maar ik heb het niet goed kunnen verstaan. Wat nou precies de gedachte erachter was. Maar het was in ieder geval ontzettend goed. Een, een, een eentel stakker met koppenschouder bovenuit. Hoe die heet? Ja, Hij heet Sebastian, maar verder weet ik niet. Maar dat is echt een, een talent. Ja. Die de, de, de, de toetsen goed kan uh, vinden. Ja. En dat is natuurlijk leuk om dat mee te maken. Zeker, tuurlijk. Nou, uh, boehoe. Hebben we nog meer? Ik weet het niet. Ja, ja volgend, volgend weekend italia Zandvoort. En nou twee dagen een keer. Gerardig. Oh! Is het normaal ja. één dag? Ja, en dat is nu twee dagen geworden: zaterdag oh. en zondag. Ja. En uh, dat heeft niet alleen met auto's te maken, maar ook met de Italiaanse leefstijl. Uh, eten, uh, van alles wat met mode. Noem het maar op. Alles is te vinden op circuit Zandvoort. En volgens mij is het vrij aan en moet je voor eventueel een auto parkeren, moet je 10 euro betalen. Maar hmm. waarom moet je in Zandvoort met de auto naar het circuit toe als je met de fiets makkelijker kan komen. Ja. Toch? Ja, ja, ja. ja. Joop! Okay. Ja. Dat was hem! Joop! Kelly uh, ja, ja, jo... Steen! Kelly Steen! Uh, onze uh, Zandvoortse kiepster, uh, ja. die uh, heeft een uh, transfer gekregen van uh, Telstar naar PSV. Hallo! Jo! Zo! Ja. Over promotie helemaal gesproken. Heel mooi. mooi. Jeetje, goed hoor. Ze is voornamelijk aangetrokken om de, de eerste kiepster te trekken. Te ja. Dus ze scherp houden. En uiteindelijk moet zij haar gaan vervangen. Ja. En uh, nou, Flop uh, heeft ze een contract van een jaar En uh, ze gaat daar ook wonen. Uh, het ja. Bij het trainingscentrum van PSV. Ja. Ze gaat ook van de UvA naar Tilburg. Gaat ze studeren, gaat ze studie afmaken. Dus ze gaat er helemaal naartoe. Mm. En uh, ik wens haar heel veel succes. Ja. ja Joop, je, je was afgelopen vrijdag hier natuurlijk live aanwezig tijdens Watertoren Sport. Ja. ja met ja. twee schattige hockeymeisjes. En die foto van jou, dat vond ik toch wel erg leuk, hoor. Daar sta je toch wel stralend op, hè? <laughs> <laughs> hoor je niet? Ik, vind, ja. nee, ik weet niet meer waar we het over in overhouden. Normaal sta ik nooit zo ontzettend lachend op een foto. Ja. Nou ja, maar goed, de, de liefde lacht toe, toch? Dubbele pukken heeft je toegeworpen, toch? Dubbele puk. <laughs> <pook. laughs> Nee, nou, maar het was heel gezellig. Maar wat ik ook heel leuk vond, dat jij koos voor de Pied Piper van Christian en pieters ja. En ik zei toen al, we hebben in Nederland een groep, die komt uit, uit ja, Utrecht, de Jets. Utrecht, ja. En die ga ik nou speciaal voor jou draaien, hoor, ook eens de andere versie. Vind je het leuk? Ja, maar die, die ken ik, want die heb ik zelf ook, uiteraard. Oh, Oké, okay. ja. nou, dan uh, hou de radio aan, luister mee en dan komt even speciaal even voor Joop Vernes. Huh? Je moet even spitten op het uh, internet, maar dan vind je hem wel. Ja. Nee, maar ik heb hem gewoon hier in mijn, in mijn, in mijn, in mijn lijstje staan hoor. Dus dat uh, komt helemaal goed voor jou, Joop. Leuke muziek. Oké, okay, okay. dank je. Hoi, hoi. Ik hey, dank, dank je wel, Joop. Doei, uh, ik Ho. Hoi. Hoi, ook al. Tot gauw weer. You, Normaal ook van Christian en St. Peter's, de Pied Piper. We luisteren altijd nog naar Zandvoort, lunchluisteraars. De meeste mensen zullen hun lunch achter de kiezen hebben. De pistoletjes en de uitsmijters, broodjes, kroket... en alles wat er op uw bordje komt tussen de middag hier in Zandvoort... bij dat heerlijke zonnige weer waar wij overgaan naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dan komt hier een kleine update van het regionale nieuws van 19 juni 2017. Medewerkers van Shawarmazaak Miami aan de Schoterweg in Haarlem... hebben in de nacht van zondag op maandag een overvaller overmeesterd. De dader kwam even voor twee uur de winkel binnen... en bedreigde het personeel met iets dat op een vuurwapen leek. Een medewerker kon het vuurwapen van de man afpakken... en anderen hielden hem daarna vast. De voordeur werd dichtgehouden en een omstander belde 112. Nou, mooie samenwerking. Een Maserati is vanochtend op de boulevard Banaar van de Weg geraakt... en heeft daarbij zeker zes geparkeerde auto's geraakt. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht... De schade door de klap is enorm, meerdere auto's zijn totaal los. De brandweer moest er zelfs aan te pas komen om de blikschade los te knippen. De naastgelegen rijbaan werd tijdelijk afgesloten en het verkeer werd over de andere rijbaan gedirigeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis overgebracht en aangehouden als verdachte van overtreding van de wegenverkeersweg. Op zaterdag 8 juli wordt er voor de 17e keer een rommelmarkt gehouden. In de volgende straten, in de buurt Oud-Noord: in de Potgieterstraat, het Ten de Genestetstraat en de Da Costa Straat. Vanaf 7 uur ochtends tot 2 uur s middags mag iedereen komen en is iedereen van harte welkom om spulletjes te verkopen of te kopen. Tussen 12 en 2 uur zal er een multicultureel culinair gehouden worden. Waarbij u van de nationale gerechten van minimaal 10 verschillende landen kunt proeven. Ook is er op 9 juli, dus dat is dan de zondag, een Kinderstraatspeeldag. In de Potgieterstraat en het Tenkatenplantsoen. En alle kinderen kunnen uit Zandvoort kunnen kosteloos meedoen en zijn van harte welkom. Die dag, die kinderspraatspeeldag, begint om 11 uur ochtends en zal rond 4 uur voorbij zijn. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Peter Verswijveren op telefoonnummer 06 40 80 52. Afgelopen week heeft de top van de Europese zandkunstenaar zijn kunsten vertoond in Zandvoort-aan-Zee. Als deelnemers aan het EK sculpturen hebben zes carvers in een week tijd... ieder een bergzand van 9 kuub verwerkt tot de macht prachtigste kunstwerken. Met een bijzonder oog voor detail is het thema Dutch Masters, ofwel de Hollandse meesters... doorgevoerd in de beelden van zand. Op zondag 18 juni heeft de jury als winnaar de Ierse Fergus Mulvaney gekozen... En met het winnende sculptuur Sculptures, of Van Eppe de Haan, volgt Fergus de Brit Baldrick Buckle op als Europees kampioen. De tweede prijs gaat naar Baldrick Buckle uit Groot-Brittannië en de derde prijs is voor onze landgenoot Maxime Gazendam. Dan een laatste berichtje. Een motorrijder is gisteren rond 6 uur 's avonds gewond geraakt. bij een valpartij op de zeeweg. De bestuurder reed richting Zandvoort en ging in de bocht ter hoogte van de bokkendorens onderuit. Met een snelheid van zo'n kleine 100 kilometer per uur. ging die onderuit gekleed in een hemdje, zwembroek en sneakers. Uh, hierdoor is de man behoorlijk gehavend geraakt. En, want hij droeg dus geen beschermende kleding en hij moest voor behandeling overgebracht worden naar het ziekenhuis. Tot zover het regionale nieuws voor nu. Gaan we over naar het weerbericht, wederom gepresenteerd door Dorit en Pierik. Tja, het is vandaag heerlijk zonnig, er is weinig wind en de temperatuur schommelt zo rond de 25 graden in Zandvoort... Fijn om te weten dat vanmiddag in de, op het strand... een heerlijke verkoeling komt door een, een lekkere wind vanuit zee. Morgen zijn er zonnige perioden. In de middag hoge bewolking en er waait een matige noordelijke wind. De temperatuur gaat iets lager worden dan vandaag... en zakt naar de 23 graden. Kortom, vreel vrij veel zoon. Een droog en warm zomerweer. En uh, de 2 langs het strand... Ligt zo rond de 18 graden. En dit weerbericht werd u aangeboden door Lex van den Horen, onze eigen weerman. Tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero. Me olvidé de vivir los detalles pequeños. ...de tanto jugar con los sentimientos... ...viviendo de aplausos envueltos en sueños... ...de tanto gritar mis canciones al viento... ...ya no soy como ayer... ...ya no sé lo que siento... Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo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 Ja, luisteraars, zo hoort u maar weer als u daar op het strand ligt in de buurt van een strandtent waar ze de radio aan hebben. radio Zandvoort natuurlijk. Dan uh, waant u zich helemaal aan de Spaanse stranden. Je hoeft helemaal niet in de vliegtuig te stappen zo ver af te reizen met dit weer. Want als je in Zandvoort lekker ligt. En je hoort dan deze muziek. Nou, dan is het eigenlijk Dolly toch uh, bijna hetzelfde. Ja, helemaal compleet. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Nou, Een dat... hele vakantiegevoel. Helemaal compleet. Ja, Klaar. Dat, dat vind ik ja. nou. Ja, dat vind ik nou eigenlijk <laughs> ook. Ja. Uh, overigens, ik was, ik was vorige week in het Duingebied hier. Ja. En misschien heb je het gezien, had ik een paar forse heb ik gefoto'd. Ja, ja, heb ik gezien, ja. Maar uh, wat ik nou eigenlijk wil vertellen. Ik, ja. ik werd uh, gisterochtend of eergisterochtend. Nou, nou, maakt niet uit. Een van deze uh, ochtenden uh, deze week werd ik wakker. En ik denk, wat voel ik toch op mijn arm? Had je een take? Ja. ja. Maar uh, zo'n beetje komt dus bij je, heb ik me laten vertellen. Ja. Als een speldenprikkie. Ja. Hè, als, als een, ja, en, heel en, klein. Ja, en, die, en, die, en daarom heb ik hem ook niet ontdekt waarschijnlijk. Ja. En, die, en die zuigt zich dan vol. Ja. En dat was gewoon een hele, nou ja, een paar millimeter. Dus een ja. millimeter of drie, Kunnen vier. Kunnen groot worden hoor. Ja. ja. En ik had hem in één keer te pakken. En ik trok hem in één keer uit. Dus met kop en al. Ja. Maar nou moet ik natuurlijk de komende dagen moet ik goed opletten. Uh, dat je geen kring eromheen krijgt. Nee. Kijk, ja. ja, ja. kringen onder mijn heb ik al. Maar. Ja, oké. Okay. Dat zijn weer andere kringetjes. <laughs> <Dat zijn> andere, <laughs> nee, maar het is linker soep. Want, want nou, ik, ik heb gelezen op internet dat maar 20% van alle teken die steken... Uh, dat zijn teken die besmet zijn met de ziekte van Lyme. Of met die bacteriën. Ja, met die de daarvoor... Borrelia. De ja. Borrelia bacterie. Borrelia. Ja. Ja. ja. Maar het gevaar is wel dat het jaarlijks stijgt. Hè, het aantal besmette, besmette teken Oh. Dus je moet toch heel voorzichtig zijn als je de duinen ingaat en de bossen trek iets aan. Ja. Dat ze niet direct op je huid kunnen komen. Hè? Nee, dat is geen goed teken. Dat is, dat is niet zo goed. nee. Want nee. net zoals wat jij zegt, ze zijn zo ontzettend klein op het moment dat ze op je, op je vallen. Ja. Dat je ze gewoon amper in de gaten hebt en je voelt ze ook niet. Dus ja, je kan jezelf wel heel goed na gaan kijken, maar ja... Nou, ik zou even vertellen, degene waar wij, wij samen naar de duinen toe zijn geweest. Ja. Die uh, was heel goed gekleed. Hij had een lange broek aan. Ja, want precies. Was die ja. dag nog niet zo heel erg hoor. Mm -hmm. Ja, die is bij die vossen is op de grond gaan liggen. om die vossen te voeren. Zeg maar. ja, ja. Mag eigenlijk helemaal niet uh, voor. Nee, nee. Maar ja, zij wist dan dat het voedsel wat zij dan meenam. Ja. dat dat uh, verantwoord was. Hè? Dus okay. de, dat schijnen ze dan in de natuur zelf ook. Uh, als ja. ze het kunnen vinden te eten. Maar, maar uh, ja, die lag daar in het gras. Dus ja, die, die, die tekens zeggen van oh jongens holiday up ja jump jump ja de... uh, jump jump en die, die, die heeft er s'avonds vijf van de lichaam af mijn god ja maar ik ja. had ik had helemaal niet gekeken want ik, ik had ook niks gemerkt en zo nee nee en uh, mijn vriendin heeft nog wel uh, op mijn rug gekeken ook en zo ja, te, maar ja. helemaal niks te zien nee maar na een aantal dagen dan, dan hebben die beesten toch uh, zuigen ze zich vol en dan, ja. ja klopt maar dan heb ik ook uh, heb ik gelezen op internet dat in sommige gevallen komt er helemaal geen kring om om uh, om dat beeldje heen, wat, wat die teken heeft veroorzaakt. En dan kan je even goed die ziekte bij hebben. Dat, dat ja, is het nou zou, het zou kunnen, ja, dan moet je gewoon, ja, dan moet je getest worden op een gegeven moment. Ja. Maar ook dan uh, uh, is het niet zeker of je het wel of niet hebt. Nee, want heel weet lastig. je, want jij hebt natuurlijk een beetje, je bent uh, uh, nauw betrokken geweest bij het medische aspect, zeg maar. Ja. Nee, toch ja. Uh, Zonder daar verder over in detail te gaan. Maar weet jij nou hoe lang het uh, duurt voordat die eerste fase uh, voorbij is? Voordat het echt kwaad kan dat ze het niet meer kunnen bestrijden ofzo? Ik snap niet, je vraag niet zo goed nou, geloof op ik. Nou, je, je hebt een aantal fases van de ziekte van Lyme. Hè? Ja, de zaak is hè, dat ja? je probeert binnen 48 uur... Ja? bij verdenking van, uh, van een Borrelia infectie... Ja? van die besmette bacterie... om binnen 48 uur... het liefst nog binnen 24 uur... een antibioticum in te zetten. Ja. ja. Dus, dus eigenlijk als je gezien... als je, als je gestoken bent door een teek... neem sowieso even contact op... met de assistenten van de huisarts... om te bespreken of je preventief... al zult gaan starten met, met antibiotica. Ja. Zelfs voordat die kring komt. Maar dat is voor in mijn en, geval ook verstandig om nog even te doen. Ja, misschien wel. Ja. Ja, maar als je, als je 48 uur voorbij bent, heeft het niet zoveel zin meer. Nou, ja. Maar ja, ik heb ook nog geen kringen eromheen gelukkig. Dus, nee, dus, nee, nee, nee. Dus, maar ja, ik, vind, ja, ik vind het toch beangstigend. Want ik ken wel mensen in is mijn het omgeving ook, want die... Het is een de ziekte ja? van Lyme is een vreselijke ziekte. Ja. Vreselijke ziekte. Als je er heel laat achterkomt, dan tast het je, je zenuwstel ja, aan. Ja, tast het allemaal. helemaal aan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. je nou, gaat goed. echt de bietenbrug op ermee. Laten we ja. er maar niet van uitgaan. Uh, beetje positivo, uh, oké, okay, toch? Ja, zullen we dat nee. maar blijven. Ja. Ja. We gaan even genieten van de carpenters <laughs> met een lekkere medley. Ja. En de Maserati vanmorgen. 13 minutes past the big boss hour, and where were you when this song was number one? Why, why, why, why, why. Why? What Memories, What Memories from 1963. Well, later that same year, this golden goodie blast from the past was introduced by The Crystals. I met them on a Monday and my heart stood still. Did you run, run, run, did you? Another clue in our guest, the Golden Goodies Group contest. So now let's listen closely to the mystery voices in clue number 10. <laughs> Great, I'll take call number 8 as the revving of engines and screeching of tires brings us back to Dead Man's Curve. The street was deserted late Friday night. We were bugging each other while we sat out the light. We When the light turned green You should have heard the whine From my screaming machine I flew past La Brea Down to Crescent Heights And all the Jag could see Were my six tail lights. He passed me at Doheny And I started to swerve But I pulled around And there we were At Deadman's Last thing I remember, Doc, I started to swerve, and then I saw the Jag slide into the curve. I know I'll never forget that horrible sight. I found out for myself that everyone was right. Won't come back from Deadlands Curve. Johnny Angel How I love him How I tingle When he passes by Every time he says hello My heart begins To fly Johnny Angel How I want him He's got something That I can't resist But he doesn't even know I'm in heaven I get carried away I dream of him and me And how it's gonna be All the fellas Call me up for a date But I just sit and wait I'd rather concentrate On Johnny Angel Cause I love him And I pray that someday He'll love me And together we will see ja, Karen Carpenter, The Carpenters, met een, een hele medley van het album Now and Then, Johnny Angel. Er komen nog een aantal liedjes achteraan, maar ik heb al best wel een aantal liedjes achter elkaar geplakt laten horen. Luisteraars, dus u heeft er al volop van kunnen genieten. Ik ga eens even vragen aan Dolly of die nog uh, uh, leuke suggesties heeft of voor, voor de laatste paar liedjes van het tweede uur van Stanford. Want we gaan alweer snel naar de klok van twee uur toe. Dolly. Ja, dat klopt. Ja, ja. qua liedjes uh, ja, ja. zou ik even zo gauw niet weten. Ik heb wel even een tip voor iedereen. Want het is natuurlijk... Uh, daar, daar komen ook steeds meer oproepen voor. Uh, het is natuurlijk kurkdroog buiten. Dus, ja. En warm. En de wind gaat een beetje opkomen. Dus mensen, wees alsjeblieft voorzichtig in de natuur. Uh, let op dat je niet brandende peuken achterloos weggooit... een kant op waar het niet naartoe zou moeten... Um, kijk uit met glaswerk dat dat niet ergens gaat liggen... waar het uh, door de zon zo verhit kan raken... dat uh, ja, droge blaadjes of hout uh, in brand kan vliegen. Want voordat je het weet, heb je een ramp bij de hand... met oh, deze wat omstandigheden. Er, is dat er in Portugal is gebeurd. hoor. Oh. oh man, verschrikkelijk. Daar moet je niet aan denken. Nee, daar moet je zeker niet aan denken. Nee, dat, en dat wil je hier natuurlijk niet hebben. Laatst was er al een beginnetje bij de Zandvoortse Laan. Oh, was ja. er ook al iets gebeurd. Ja, ja, was er een stukje natuur in brand. Maar ja, de, en, en daarvoor natuurlijk al een keer bij, uh, bij de Zeeweg. Ter hoogte van de Bokkendorens. Dus mensen, wees voorzichtig alsjeblieft. Nou, dat is een topadvies Dolly. Luister, ja. uh, we gaan er een eind aan rijden, denk ik maar. Hè? Ja, hè, we moeten er een puntje achter zetten. Nou, ja. Want het is zover. Nou. Twee, twee uur zijn weer omgevlogen hè. Dat gaat allemaal zo snel. Ik ben nee, blij nee, dat u geluisterd heeft. Ik denk, ik, denk, ik weet niet of je het ja. met me eens bent. Ik denk ja. dat dit volgende week ja. dat dat onze laatste uitzending voor de zomer wordt. Ik heb geen idee. Nou, ik heb nog helemaal niet gehoord van onze coördinator uh, wanneer, de, nee, wat, maar, wanneer de zomerstop is. Wat mij betreft gaat het echt gebeuren in juli, want ik ja. wil, ja, want ik heb toch ook andere dingen, andere plannen ja. voor de zomermaanden. Dus okay. ik, voor mij wordt het volgende week maandag. De laatste uh, ja, passant voor het lunch op maandag. Dat is de laatste juni uh, maandag. Dus dan, okay. uh, dus dan in juli. Uh, ook, uh, bijvoorbeeld het programma Watertoren Sport gaat ook stoppen. Uh, in juli, augustus zeg maar. Ja, dus, dus, ja. Uh, ja uh, mensen gaan op vakantie. Ik ga zelf ook uh, toch ook uh, wat weken ja. vakantie vieren. Ik ga mijn zoon ja. ophalen uit uh, Wilp bij Deventer. En dan uh, ja. Uh, ja. Die, uh, ja, die heeft het ook verdiend in vakantie toch? Ja, we verdienen ja. allemaal een lekkere ja. vakantie. Maar ga, jij, ga jij nog wat leuks doen? Ga je naar het Ik ga hoor. het komend weekend, ga ik een, een weekend naar Groningen. Ja. Want daar is het uh, Rapalje Keltisch Volkfestival. Dus oh ja. uh, daar ga ik twee dagen naartoe. En uh, dan gaan we ook even bij Pieter Buren kijken, natuurlijk. Dat is CEO Oh ja, leuk. Ja. En uh, ik ga dit jaar naar uh, Griekenland. Oh, welk eiland? Corfu. Corfu. Yep. Dan ga ik jou vast. Nou ja, ik spreek je nog wel. Ah, oh, dat is pas in augustus hoor. Oh, kijk, bedoel <laughs> ik. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Ja, dank u wel. En uh, fijn dat u weer uh, bij ons bent gebleven. Twee uurtjes. En uh, dan wensen wij u voor morgen ook heel veel plezier met de uitzending van Ruud en Angela met Lunst.